Vijf uur, even kunnen met het NOS-journaal. CIA-baas Mike Pompeo heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... begin deze maand ontmoet in Pyongyang. Dat schrijft de Washington Post. Het gebeurde kort voor bekend werd dat Pompeo... de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt. Gisteren zei Trump al dat er op hoog niveau contact is geweest... tussen beide landen en dat er wederzijds respect is. Hij denkt Kim Jong-un binnen twee maanden zelf te ontmoeten. Vorig jaar dreigde Trump nog met Fire and Fury als Noord-Korea door zou gaan met rakettesten. Hij noemde Kim Jong-un toen een denigrerend Little Rocket Man. Barbara Bush is overleden. De voormalige First Lady van de Verenigde Staten was al een tijd ziek. Barbara was de vrouw van George Bush, die in 1989 president van Amerika werd.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 Werkgevers hoeven straks maar een deel van het minimumloon... aan arbeidsgehandicapten te betalen. De rest krijgt de werknemer uit de bijstand. Voltijdswerk loont daardoor minder voor mensen met een beperking... omdat ze minder arbeidskorting krijgen dan reguliere werknemers. De Tweede Kamer praat er vandaag over. Het weer dan nog rustig en vrij helder. Minima rond een graad of zes. Komende dag volop zon en een matige oostenwind. Het wordt 20 tot 26 graden. Op de stranden kan een koele zeewind opsteken. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jeroen Kortschot. Welkom terug bij het laatste uurtje van Focus... het nachtelijke radioprogramma van de NTR op de woensdag. Wie beheert er bij u thuis eigenlijk de pot? In de jaren 50 bracht de man het geld binnen... en beheerde de vrouw het huishoudgeld. Maar is dat eigenlijk wel veranderd? Daarvoor praat ik met regisseur Deniva van Laar en um, zij maakte de tv-serie Het Kastboekje van Nederland. En ik praat ook met financieel gedragstrainer... zij komt voor in de aflevering van Het Kastboekje van Nederland... Annemarie Rijntjes. Daarna een bijzondere documentaire over de zusjes Press, twee uit de kluiten gewassen Oekraïense boerenmeiden die in het vrouwenatletiek domineerden. Maar waren het eigenlijk wel vrouwen? En als het buiten alweer weer licht begint te worden, bel ik met. Dat vertel ik nog niet. Genieten dus met Focus. Na het eten zullen we de rekening weer eens even opmaken, hè? Oh ja, dat is goed, vader, natuurlijk. Zie zo, moeder. Kom maar op met je administratie. Ja, vader. Dan hebben we van de week dus 1,25 over, hè? Die ja. zullen we gauw naar de spaarbank brengen... want we hebben weer kolen nodig. En die zijn duur. Die zijn duur. U hoort het. In de jaren 50 werkt de huisvrouw het huishoudboekje bij... en krijgt ze van haar echtgenoot de wekelijkse toelage... om daar boodschappen van te betalen. Of... Soms was het net iets anders. De man levert zijn salaris in bij zijn vrouw en zij beheert de pot. Maar ondanks de toegenomen emancipatie van de afgelopen jaren... is ruim 40 van de Nederlandse vrouwen... tegenwoordig nog steeds financieel afhankelijk van het inkomen van de man. Naast mij zit Denise van Laar. Zij maakt een uitzending rondom de vraag Wie beheert thuis de pot? Voor de tv-serie Kasboekje van Nederland. Een serie over de financiële geschiedenis van ons land... En Denise heeft iemand uit haar uitzending meegenomen... namelijk financieel gedragstrainer Annemarie Rijntjes. Hartelijk dank voor, je, voor jullie komst. Denise, hoe belangrijk vinden jullie financiële onafhankelijkheid op de redactie? Nou, uh, de redactie, dat weet ik niet. Ik weet wel dat we veel discussie hebben gehad... Uh, wat de impact is op het moment dat mensen, met name vrouwen... financieel afhankelijk zijn. En dat heeft nogal wat consequenties. Ja, en, zoals? Nou, kijk... Hoe je het samen regelt, dat maakt mij verder niet uit. Dus daar heb ik geen mening over. Maar hoe meer je daarmee bezig gaat. En bedenkt dat een op de drie relaties strandt. Dat betekent wel degelijk dat als een vrouw financieel niet onafhankelijk is. Dat ze dan ook een maatschappelijk probleem wordt. Want ze gaat een inkomen terug. Ze kan geen hypotheek meer betalen. Ze komt in armoede. Ze raakt afhankelijk van de bijstand. En dat allemaal omdat ze niet zelf in hun inkomen kan voorzien. Nou, dat vind ik... Anno nu, ja, dat gaat me wel heel erg aan het hart. Dus in die zin zit er voor mij zelf wel een bepaald statement in die uitzending, ja. Ja, en dan, gaat het er dan vooral om dat vrouwen niet zelfstandig in hun inkomen uh, kunnen voorzien... of dat ze het ook eigenlijk helemaal niet weten waar het geld vandaan komt? Uh, beide. Ik denk dat het beide aan de hand is... Uh, de gemakzucht waarmee dat gaat. Uh, en toch wat ik in mijn omgeving ook zie. Dat veel uh, grote financiën, zou ik maar even zeggen. De, de aandelen, de hypotheken, pensioenen. Dat die toch heel vaak bij een partner komen te liggen. En ja. dat vond ik interessant. En die mannen die doen, die doen allemaal alsof ze weten hoe het precies werkt. En, uh, en die vrouwen die denken nou... Uh, nee, ja, dat zegt Erik ook. Hè, dat hij zelf inderdaad ook wat dingen laat liggen. Dat door zo'n serie word je echt op alle vrak, vlakken zo financieel, ja, wij noemen dat op de redactie echt meer, dat je regelmatig toch een klap in je bek krijgt. En zo is het ook. En dat hoop ik ook En de klap, klap is dan dat je uh, daarmee geconfronteerd eigenlijk ook niet weet hoe je hypotheek in elkaar zit. Ja, of dat je er echt huiswerk, dat je echt huiswerk te doen hebt op dat vlak. Ja. Uh, Annemarie, jij komt uh, die vrouwen tegen. Ja. Uh, Beroepshalve. Ja. Hoe erg is het met de financiële afhankelijkheid van vrouwen? Uh, ja, dat is wel erg. En vooral op het moment dat, dat, mensen, dat ze er pas na mee aankomen. Dus als ze al gescheiden zijn, als ze al um, ja, uh, iets hebben meegemaakt waardoor ze te maken krijgen met een inkomstenval. Ja. Um, en als je, nou, laten we het even bij scheiden houden. Als je aan het scheiden bent, dat is natuurlijk niet leuk. En als je dan ook nog eens alles opeens moet gaan regelen rondom die financiën. Ja, dan krijg je gewoon een dubbele klap, als het ware. Ja. Dus, en, en dan is het ook heel. En dan, nou ja, het ligt nog een beetje aan hoe je gaat scheiden. Maar als dan. Als je echt gewoon niet weet waar je het allemaal moet vinden. En soms wordt het ook nog wel eens achtergehouden. Maar dat is echt. Dat is, dan hebben we het over een vechtscheiding. Ja. Maar hè, laten we even zeggen dat dat niet het geval is. Maar je moet het allemaal uit gaan zoeken. En je hebt er echt geen idee van. Dan voel je je toch. Ja, aan twee kanten... Genept, zeg maar. Het is ook een ongelooflijk ingewikkeld systeem, natuurlijk, wat we hebben in Nederland. Mensen krijgen soms een jaar uh, nadat ze belastingaangifte hebben gedaan, nog een mm -hmm. klap in hun nek van een of andere ja. toeslag die ze moeten terugbetalen. Mm -hmm. nee, de, de, uh, je de, moet de, het allemaal de, maar weten. De, de, het is ook in die zin ook best ingewikkeld, uh, terwijl het vrij makkelijk te maken valt. De mensen die ik in mijn training heb, die leren dat binnen een dag en dan kunnen ze echt een heleboel meer. Dus het een dag is genoeg om, om een ja, beetje ja. bij de tijd te raken ja. op dit gebied. Nou ja, ik, ze maken dan aan het eind van de of aan het eind van de dag hebben ze een persoonlijk plan van aanpak. Dus dan zijn ze er nog niet, hebben ze het nog niet onnog. Controle, maar dan weten ze wel precies wat ze de aankomende weken of maanden of jaar moeten gaan doen om het onder controle te krijgen. Ja. Ja. Maar vergeet je niet, het is echt ook gemakzucht. Hè? Ik bedoel, en, en wat wij met die uitzending hoe we erin gegaan zijn, die was nog veel uh, activistischer om eerlijk te zeggen. Dat was meer inderdaad van uh, verworvenheid naar DNA fout. Dus het feit dat het een verworvenheid was in de jaren zestig vanuit een bepaalde ideologie dat een vrouw niet hoefde te werken. Je bedoelt en dat, het DNA van vrouwen, dat vrouwen... Ja. Ja, uh, eigenlijk, niet ja. geschikt zouden zijn om... Nee, nee, nee. Ja, nou, om die financiën te doen. Ja, ja, dat is de stelling. Maar dat is natuurlijk bullshit. Maar even ervan uitgaand dat, dat, uh, dat mijn vader genoeg verdiende om, mijn vrouw, om zijn vrouw te onderhouden, mijn moeder. Dat dat toen ook de ideologie was. Dus als man, als je niet uh, ...je vrouw kon onthouden. Dat was eerder iets om je voor te schamen. Ja. Nou, Dat is die hele jaren zestig... En, ...en misschien ook wel daarna... ...doorgewoekerd in onze maatschappij zichtbaar. Ja, er zit een onthullend ja. stukje in het programma... Uh, ...waarin een verslaggever... ...ik geloof van Achter het Nieuws, van de VARA... ...aan uh, mannen... ...vraagt wat ze ervan zouden vinden... ...als hun gehuwde echtgenoten... Ja. ...zo gaan werken. Ja. Ik voor mij, ik zeg de vrouw die moet in huis blijven. Zolang een vrouw gehuwd is en geen kinderen heeft, dan zie ik er geen bezwaar in. Maar als ze eenmaal een gezin gaat vormen, dan vind ik het dat de vrouw in haar gezin hoort om de kinderen bij te staan in de opvoeding. Wat vindt u daarvan, van het buitenshuiswerken van getrouwde vrouwen? Dat vind ik afschuwelijk. Ja, ja absoluut. En waarom? Een man die moet genoeg kennen verdienen. Ja. Daar zijn we er. En dat kan, als een mens met twee handen hebt, hè. Nou is duidelijk hè Denise, je vindt het niks. Nee, nee, maar goed, daarvan uitgaat... Nee, daar, nou ja goed, wij lachen daar nu een beetje om. Maar daarvan uit... Komend uit die gedachte, laten we het dan zo zeggen... Is best wel een hele weg af te leggen. Wil je mannen en vrouwen... Daarin ook gelijk... Beoordelen of gelijk belonen. Of inderdaad die vrouw tot werken aanzetten, zodat ze financieel onafhankelijk is. Van 0 naar procent. is misschien ook wat veel. Ik, ik dat vind, is ook ik precies vind... wat in de training, wat dus juist, we hebben hier te maken met overtuigingen. Snap je? Iets wat we voorheen en niet zo heel lang geleden nog echt dachten. Dat zit in ons allemaal. Ja, die dat, vrouwen vonden dat in de jaren 50 ja, of 60 is dat het fragment. Prima. En in ja, die die overtuigingen die uiten zich in een bepaald gedrag. Van de ene kant is dat gemakkelijk gedrag. Maar het is in ieder geval geen bewust gedrag. Zo het, we doen het zoals het vroeger eraan toe ging. Zoals mijn moeder het deed. Of zoals jouw moeder het deed. Of zoals Denise de moeder het deed. Of, of vader. En, en ook de mannen. Die doen ook zoals zoals je thuis hebt geleerd, zeg maar. Dus is, is het een dat, dat Het hoeft ook niet. Dus uh, waarom zouden we het ook, wat je zegt, lekker bij de kindjes? Toen of nu? Ja, allebei. Allebei. Ja, ik denk toen was het ook heel erg een ideologie, hè? vanuit onze christelijke, covenistische mm -hmm. Nederland. Ja, maar in, in, de, in de negentiende eeuw moesten vrouwen wel werken, want er was gewoon niet genoeg geld anders. Ja, maar dat, dus... dat was dan vaak wel lager geschoold werk. Ja. Ja. En daarna begon ook die hele emancipatie natuurlijk. En dat ja. vrouwen zich ook wilden ontwikkelen, dat er meer was dan het huishouden. Ja, maar je, je, je, maar je Even mijn statement van net af. Ik heel even, dus even in onze gedachtegang was. Dus we hebben die mannen heel erg aan het zorgen gekregen. Hè, ook, dat was van oorsprong natuurlijk ook niet helemaal het idee. Ja, dat is vanaf en de jaren en, 60 en 70 gebeurd. Precies. Gebeurt, en de papadag. En de mannen ja. kunnen ook voor kinderen zorgen. Nou, dat lukt best wel aardig. Maar dan vinden we eigenlijk ook dat die vrouwen dus ook die verantwoordelijkheid moet nemen voor die financiële... Uh, afdeling zou ik maar zeggen ja. dus ik ben eigenlijk tegen mijn zusters in aan het pleiten dat ze zelf ook meer initiatief moeten nemen om die financiële verantwoordelijkheid te nemen geheel tegen mijn... Uh... want dat doen vrouwen, dus dat wilde ik eigenlijk dus... vragen die vrouwen zijn geëmancipeerd geraakt, dat is begonnen ergens aan het begin van de 20 e eeuw die zeiden uh, wij willen kiesrecht en ja. wij willen niet meer als, als tweederangs burgers gezien worden, wij willen werken in de jaren 50 zeiden ze wij willen uh, financiële verantwoordelijkheid kunnen dragen vervolgens is dat allemaal geregeld in de wet en wat gebeurt er? Ze doen het niet. Ja, dus ja, en het heeft weer met die oude vrouwen, heel duidelijk. Maar want die vinden het ook echt wel. Dat zeggen ze ook nog steeds, ook na de scheiding of nadat ze in de problemen zijn gekomen. Zeggen ze toch nog steeds: ik vond het toch wel fijn dat ik voor de kinderen kon zorgen. En ik hoor ook heel vaak van: ja, maar ik ga toch niet uh, werken voor de kinderopvang. Ja. En dat is dus een beetje raar, want alsof haar salaris naar de kinderopvang gaat... en zijn salaris niet. Dus er zitten nog echt gewoon bepaalde overtuigingen in die vrouw... van ja, maar een goede moeder is bij haar kinderen. Dat wordt niet, nog niet, zit nog niet zo in het systeem van een man... dat hij denkt dat een goede vader is bij zijn kinderen ik zie, je ziet dat wel steeds meer gebeuren maar nog niet zo zoals het bij vrouwen erin zit zeg maar ja, en dan pas en als je dan bijvoorbeeld naar IJsland kijkt waar um, uh, vrouwen evenveel... en ook evenveel, waar ze ook echt um, even gelijk belonen en dat daar ook een wet op is en niet alleen maar van dat moet hier ook wel maar daar is een wet op be bewijslasten Dat ze ja. moeten laten zien dat zijn ja uh, Prikkels die dat zullen gaan helpen. Dat de regering zegt... wij verwachten van onze burgers... dat ze de taken eerlijk verdelen... en dat vrouwen en mannen evenveel beloond worden... zodat ze ook ja. evenveel ja. of even weinig kunnen werken. Kijk, daar zit maar... ook een prikkel. Als je, als je dat weet als vrouw... want dat is vaak ook een keuze... van ja, hij verdient gewoon heel veel... en zij veel minder... Ja. dan... Ja, ik ben ook... Euh, dan is de balans gauw opgemaakt. Hè? Ja, dat snap je ook bijna weken, wel. Dat je dan als man wat ja, meer in die, in die carrière... Of als, als echtpaarlijk, zoals Stel, zegt van... Nou weet je wat, doe jij, blijf jij nog maar werken. En uh, dan ga ik wel wat meer... Uh, ja thuis zijn. En ook dat is heel begrijpelijk. Als ja. die vrouw bevallen is en ze wil heel even op die parkeerplaats van het zorgen en kinderen opvoeden. En het is superbelangrijk ook allemaal een goede band tussen ouders en kinderen. Uh -huh. Alleen ze moeten realiseren, als ze echt stopt met werken wordt die kloof ja. met de arbeidsmarkt, die wordt steeds ja. groter. En dat ja. haal je niet meer in. Nee. En als je dan je part- time baantje... Ja, dan moet je niet verwachten dat je financieel onafhankelijk nee. bent. Nee. En ja. dat is wel een, ook een, een echt een essentieel probleem van vrouwen... in deze deeltijdcultuur. Vrouwen die voelen zich financieel onafhankelijk. Omdat ze... Hè, je doet beide salarissen in een pot. Hij verdient dat en, ze, en zij nog een half jaar erbij, zeg maar. En samen is dat... Best wel leuk. Ja. Dus ze voelen zich onafhankelijk, maar ze zijn dat niet. Want zij verdient, laten we even zeggen, uh, 1300 euro. <kijkt> of, nou, om een bijweek, ik zeg maar even wat. En op het moment dat er dan iets gebeurt, hij wordt ziek, of zij, of ze gaan scheiden, of hij gaat dood, of nou, noem het maar op. En die dingen gebeuren gewoon. Ja, <laughs> dat dat is niet, ja. uh, het is leven. Ja. Dan, nou, dan is uh, zij enorm. De klos. Dan is echt, daarom is zij gewoon kwetsbaarder en niet bij. en onbewust. En als het nou bewust zou zijn, dan is het ja dan is het ook vervelend, maar dan heb je ervoor gekozen. Hoe kan dit zo lang blijven bestaan? Ik ken veel vrouwen die gescheiden zijn of die alleen zijn... of die op een andere manier, die kinderen op te voeden hebben. Hoe kan het dat dit zo lang voortduurt dat, dat er niet meer vrouwen zijn... die tegen elkaar zeggen, ik ga je helpen of uh, je moet het zo doen... of pas op, uh, stop niet met werken uh, als je kinderen krijgt... want je kan wel eens in de problemen komen later. Is die cultuur nog steeds van, je moet zorgen voor je kinderen... Uh, je moet zorgen voor je man... Uh, ja. of is het... Ik denk dat het vrij hardnekkig is. Ja. Ja, want en jonge vrouwen zijn jezelf... hoger opgeleid. Ja. Maar als de kinderen komen gaan zij heel snel part-time werken. En daarmee rangeren ze zichzelf eigenlijk inderdaad ja. naar, uh, naar de vent weg. Uh. Ja. Ja. Ja. Moeten mannen nog wat doen? Uh, wat jullie zeggen, en dat is uh, voor een man heel erg verfrissend om te horen... Uh, dat de vrouwen zichzelf uh, aan de haren uit het moras moeten trekken. Wat kunnen wij uh, bijdragen als ik even voor de mannen mag spreken? Uh, ik zou het echt heel goed vinden als je als partners... En dus samen het bespreekbaar maakt, huis, Dus dat je echt. Um, uh, in de serie laten we ook even zien, ga ik bij Wim en Inkt langs. Ze hebben samen met Niebut uh, de werkzorgberekenaar uh, ontwikkeld. Um, ja, dat is een computerprogramma is, ja, waarin je, waar kan, je zien... kan zien wat het doet als de een minder of meer gaat werken. Nou, ja. dat is al best een mooi hulpmiddel. Maar het gaat hem echt om... Ja, dat je dat soort zaken bespreekt. Dus ook van... Goh, gaan we verhuizen, hypotheek, ga je meer werken, minder... Wat, wat voor verzekering hebben we eigenlijk. Ook in de training pleit ik er altijd voor... Van, ga één keer in de zes weken even met elkaar zitten... Maak het leuk, hè? Een glaasje wijn erbij, een kopje koffie, appeltaart. Iets. Weet je, ja. maak er een avondje van. Van waar staan we nu? Eigenlijk doe je dat ook wel onbewust uh, over de opvoeding van je kinderen bijvoorbeeld. Ja, Daar praat, praat je over. Ik ga het ook niet zeggen van we gaan met z'n tweeën die pempers aandoen. Of met z'n tweeën dat kind naar school brengen. Maar je hebt wel over de grote lijnen van er wordt niet geschoold in huis. Of uh, ja. he, dat soort zaken. Nou ja, en, dus die en het dingen overheidsbeleid. We moeten het allemaal samen doen, weet je. En er is nu een verlengd Vaderschapsverlof. Um, en we hebben nu steeds. Maar steeds over alle heterogezinnen. Maar goed ik neem ja. daar ook de, de ja. partnerschapsverlof. En alles uh, in ja, mee. Maar ja. doe het samen. Praat er samen over. En weet wat de gevolgen zijn. Als je stopt met werken als vrouw. Maar dat geldt natuurlijk ook voor mannen. Maar als je als minstverdienende stopt met werken. Ja weet dat je eigenlijk. Best wel ja, verloren bent naar mijn idee ja dus ja. mannen moeten dan niet om antwoord te geven op mijn vraag de macho uithangen en zeggen ik regel dat wel nee precies en, eh, en, en daar zorgen. dat is precies de ik herken ze ben natuurlijk zelf ook getrouwd en of niet ook natuurlijk maar ik ben ook getrouwd <lacht> en ik heb ook twee kinderen en god hoe vaak dacht ik wel niet van ik ga ook minder werken. En dan zei mijn man gewoon, waarom? Nee hoor, dan, uh, nou, wat kan ik doen? Hoe, waarom, waarom zou je minder willen werken? Nou, dan ga ik wel dat doen. Ga ik zus doen in het huishouden dan. Hè? Dus ja. niet, uh, niet van, dan ga ik wel meer werken. Annemarie, blijf jij maar lekker thuis? Nee. Dan gaan we gewoon uh, dan gaan we kijken hoe, het, hoe we het beter kunnen regelen. Zodat jij gewoon kan blijven werken. Dus... Neem het niet um, te gemakkelijk. Er zijn heus dingen. Hè. Je had het net zelf al even over een opoe. Of... Oh ja, ik had een opoe. Ja, ja, ja. Ja, ik, ja, had een, ja. ik had een soort, uh, ja, dat, dat zou je tegenwoordig een Nenny noemen. Dat noemde ja. ik toen een Opo. Een oudere mevrouw die zelfs in het thuis nog voor mij en mijn broer zorgde. Uh, en terwijl mijn ouders aan het werk waren. Ja, ja. Maar ik was daar wel vrij... Uniek in En geloof ik. Ja. En dat is, wij waren bepaald niet rijk. Dus daar hoef je helemaal niet rijk voor te zijn. Nee. Het kost wel geld uh, om het te doen. Ja, precies. Maar dat is dan een investering. En misschien ook juist wel heel leuk. En het kan ook op een andere manier. En je hoeft ook niet altijd 40 uur te werken buiten huis. Er zijn ook andere manieren om financieel onafhankelijk te zijn natuurlijk. Ja. Dus bedenk dat. Bespreek dat. Ben creatief. Denk out of the box. weet je. Maar, en doe dat samen. Als je samen bent. En zo... Um, werken we hard door in de emancipatie... om ook op het gebied van financiën... Uh, vrouwen onafhankelijk te maken uh, van hun man. Want dat is hard nodig. Um, dat dus in het kastboekje. Uh, hoe laat ook alweer. 20 uur 44. NPO 2. En de Universiteit van Utrecht speurt nog naar huishoudboekjes uit het verleden. Ook bedrijfskastboeken, spaarbankboekjes eh, en andere documenten over de financiële geschiedenis van Nederland die zijn welkom. Dus mocht u thuis nog een kastboekje hebben liggen of zoiets dergelijks, eh, stuur dat alstublieft op. Meer informatie kunt u lezen op de website Nederland.nl Hartelijk dank Denise van Laar, Annemarie Rijntjes, financieel coach. Dank u wel. Dank u wel. Plei 2002 alweer. Focus. Tussen 1959 en 1966 werd de vrouwenatletiek gedomineerd... door twee uit de kluiten gewassen Oekraïnse boerenmeiden. De zusjes Pres. Het duurde niet lang voor hun opmerkelijke sportprestaties... roddels en geruchten opwekten, Want waren die twee bonkerige zusters eigenlijk wel vrouwen? Zuiveren op hun uiterlijk gebaseerd... Kun je daar best aan twijfelen. Namen de zusjes dan wel deel aan de juiste competitie? Moest daar niet eens een officiële blik in de broek worden geworpen? Een sportdoc over de geschiedenis van die officiële blik... seksetesten bij vrouwelijke atletes. Mirke Kist en Nele Eekhout van het audiocollectief Schik... buigen zich over de dubieuze bladzijde in de vrouwensport. Man? Man? met een speldje in zijn haar. Man met een speldje in zijn haar. Vrouw. Man. Ja, nee, dat is een man. Vrouw. Ik ga voor man. Ja, vrouw. Waarom denk je dat? Uh, ik zie toch wel tietjes. <lacht> We namen een stapeltje foto's. Sommige zwart-wit, andere in kleur. Op de foto's mensen die bezig zijn te doen waar ze goed in zijn. Vaak beter dan alle anderen. En soms zelfs de allerbeste. En de vraag is of jullie denken dat dit mannen of vrouwen zijn? Dat zijn mannen. En waarom denk je dat? Uh, omdat die kort haar hebben. en ik zie dat. Ik denk dat dat vrouwen zijn. Dat zijn duidelijk vrouwen. Nou, ja, ik weet het niet. Ja, nee, dat is een man. Sowieso man. Denk ik, ja. Geen twijfel. Op alle foto's staan... Vrouwen. Of tenminste, allemaal hebben ze ooit medailles behaald in sportwedstrijden tegen andere vrouwen. Hoogspringsters, kogelstootsters, hordeloopsters. De allerbeste. We zijn op de Olympische Spelen van 1964 in Tokio. Irina Press zoekt in haar hals de juiste positie voor de kogel. Ze concentreert zich, zet zich schrap en stoot. Ze zal zesde worden. Maar dat is oké, okay, want ze haalt een paar dagen later het goud in de vijfkamp. Het goud voor het kogelstoten... komt trouwens toch op dezelfde familie na. Tamara Press... Haar zus doet dat nu. 18 Een nieuw Olympisch record. De Rome Gold Medal. Record. Tamara doet er in dezelfde worp een wereldrecord bij. En haalt nog twee keer goud en één keer zilver. Discuswerpen, horden lopen, kogelstoten. Tussen 59 en 66 ging elk record aan diggelen. De Sovjetploeg was koning. En de zusjes droegen de kroon. Ja, ze waren gewoon goed. Dit is Max Dole. Ja. Max Dole is sporthistoricus. En hij kent ze ook, de zusjes. Het zijn twee uh, zusjes, Joodse zusjes, uh, geboren in Oekraïne. Op het platteland van Oekraïne worden twee zusjes geboren... die in 1959 op het internationale toneel van de topatletiek zullen verschijnen. Uh, en ze hebben eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen viel. En uh, in 1966 waren ze er niet meer bij... Ze zijn op dat moment nog maar 30. Maar in 1966 moesten Tamara en Irina opeens terug naar het platteland... voor hun zieke moeder zorgen. En dat is ook het jaar dat het hele circus van geslachtstesten... naar de wedstrijdlocatie verhuisde. Van die twee zusjes pres werd eigenlijk gedacht dat er iets, iets aan de hand was. Ze hadden ja, een mannelijke uitstraling... Heel duidelijke kakelen in. Handen. Mm. Uitgesproken neus. Ze waren ook wel uh, forse, uh, forse dames, hoor. Ik zie Snor. Snor. Adams appel. Ja, tenminste in ieder geval die Tamara, die kogels. Maar ja goed, die, die dames zijn altijd fors in dat uh, gebied. Ja, nee, dat is een man. Sowieso een man. Een man. Denk. Geen twijfel. Dus ik, ik vermoed dat mensen dachten van, ja, dat zijn gewoon twee mannen. Ja, nou ja, de, de, de, de pers noemde ze voortaan de Brothers Press... in plaats van de Sisters Press. Tamara en Irina waren lang niet de enige of de eerste... wiens trofeeën door dat soort twijfels werden overschaduwd. Zo waren er bijvoorbeeld de Olympische Spelen in Berlijn in 1936. <tomstig> Nazi Duitsland stuurt Dora Ratjen. Om uit te blinken in het hoog springen bij de vrouwen. Maar wanneer Dora enkele jaren later van de trein wordt geplukt door de politie... komt aan het licht dat Dora eigenlijk niet Dora is, maar Herman. Om dat soort valspelers te betrappen, moesten atletes getest worden. En voor de oorlog ging dat... Zo. Dat waren dus drie gynaecologen die, zaten dan, uh, uh, of die stonden ergens... en die vrouwen die moesten dus allemaal naakt uh, voorbijlopen lopen. Zoals koeien waren die uh, langs de veearts moesten. Op die vleeskeuring kwam begrijpelijk massaal protest. Uh, die naaktparades zijn toen wel afgeschaft. Ja. Toen moest weer gewoon iedereen apart naar de gynaecoloog. Ja. In plaats van in de rij te gaan staan mochten ze nu gaan zitten. Ja, in zo'n verlosstoel. Het was gewoon benenwijd spot aan. En de gynaecoloog uh, die stelde dan vast uh, uh, uh, uh, of, of er uh, afwijkende uh, dingen waren. En uh, als, je, als je het geslaagd was, dan kreeg je een briefje, heb ik gehoord. En het stond op, hoera, u bent vrouw. <lacht> <lacht> ja, ik lachde natuurlijk. Oh, goed, ja. En dat, dat was dus tot aan 1966 de, de, de, het gebruik. Over hormonen of chromosomen wordt op dat moment nog niet gesproken. Laat staan over mensen met een intersekse conditie. Er werd over gezwegen, over, over dit soort problematiek werd gezwegen. Dat is nu anders. Goedendag, ik spreek van Mirjam van der Haven. Mirjam van der Haven is voorzitter van het Nederlands Netwerk voor Intersekse DSD. Nu atleten geen certificaat van vrouw meer moeten voorleggen. Is het nu beter? Ja, als het nu beter is, is moeilijk te zeggen. Er zijn uh, nieuwe... ...waardes vastgesteld, alleen nou geen uitwendige waardes, maar gewoon uh, bloedwaardes. En, uh... Vrouwen mogen maximum 10 nanomol testosteron per liter in het bloed hebben. Nou, men heeft vastgesteld dat de hoeveelheid testosteron in het bloed... ...dat dat niet bewezen is dat dat leidt tot uh, verbeterde sportprestaties. Wetenschappelijk is dat bewijs niet aanwezig. Mm -hmm. En dat betekent dat we eigenlijk nog geen meter zijn opgeschoten. Verplicht de benen spreiden hoeft niet meer. Maar testen van het bloed mag in de sport altijd bij twijfel. Ja, maar waarop is die twijfel dan gebaseerd? Juist yes, de vrouw waarbij een heel hoog testosterongehalte kan optreden... dat is bij een uh, conditie die heet compleet androgeen ongevoeligheidssyndroom... daar kan je het aan de buitenkant echt niet zien. Dus daar zal ook niet verdenking zijn. Het vreemde is dat men dus gaat denken... oh, die persoon ziet er nogal mannelijk uit... En die gaan we dan testen. En dat, ook dat is willekeur. Het gaat er niet om of je kleur hebt, of je interseks bent, of dat je joods bent of katholiek. Het gaat erom dat je heel goed getraind hebt en heel goed gesport hebt. En ja, er zijn genetische voordelen. Maar dat wil niet zeggen dat die genetische voordelen voortkomen uit testosteron. Want dat is wetenschappelijk niet bewezen. Het genetische voordeel dat atletes met een interseksconditie zouden kunnen hebben, wordt met argusogen in de gaten gehouden. Er zou maar eens zo'n Dora Ratjen... Herman Ratjen, ja. ...tussen de vrouwen kunnen zitten. Nou ja, uh, bij zijn geboorte was het onduidelijk of hij nou een jongen of een meisje was. En uh, toen hebben ze hem eerst als meisje gekwalificeerd. En uh, hebben hem dus als meisje opgevoed. En hij ging dus ook als meisje sporten en niemand, uh, niemand wist dat geen bedrocht Niet door Herman. Zelfs niet door de nazi's. Die waren net zo verbaasd als uh, verder iedereen. En de zusjes pres? Stiekem broertjes? Ze zijn nooit getest, dus je kan er niks over zeggen. Ze zijn gewoon nooit getest. En je kan wel zeggen, well, ja, ze waren er ineens niet. Nee, het kan zijn dat het vanwege de geslachtstesten was... maar ik geloof niet dat ze mannen waren. Geen test is geen bewijs. De Argus-ogen blijven op de atletiekbaan gericht bij de vrouwen. Waar Fairplay nog net die nanomol heiliger lijkt te zijn dan elders. Ja, ik denk dat het komt omdat het vrouwen zijn... en dat mannen heel erg bang zijn van, voor mannelijke aspecten bij vrouwen. Ik weet het niet. Ik, ik heb er wel eens over na zitten denken. Maar ja, ik denk dat mannen heel erg huiverig zijn voor vrouwen... die mannelijke uh, geslachtskenmerken hebben. En uh, Ik weet het niet. Wordt er nou specifiek gekeken naar intersex en waarom vindt men dat zo belangrijk? Ik vrees toch dat dat een, uh, een kwestie van discriminatie is. bijzonder verhaal en een zwarte bladzijde in de Vrouwensport. Deze korte documentaire werd gemaakt door Mirke Kist en Nele Eekhout van het audiocollectief Schik. Black Cowboys van Bruce Springsteen. Really in Where he ran past melted candles and flower leaves, Names and photos of young black faces Whose death and blood consecrated these places Rainy's mother said, Rainy, stay at my side For you are my blessing, you are my pride It's your love here that keeps my soul alive I want you to come home from school and stay inside. Rainy'd do his work and put his books away. Was the channel show a western movie every day? And that brought him home books on the black cowboys of the Oklahoma range, the Seminole scouts who fought the tribes of the Great Plains. The summer come and the days grow long. Rainy always had his mother's smile to depend on. Along the street of stray bullets he made his way to the warmth of arms at the end of each day. Come the fall, the rain flooded these homes. Here in Ezekiel's valley of dry bones, It fell hard and dark to the ground. It fell without a sound. And it took up with a man whose business was a boulevard, whose smile was fixed in a face that was never off guard. And the pipes beneath the kitchen sink is secrets a secrecy And the day behind drawn curtains in the next bit we slept. Then she got lost in the days A smile rainy, depended on Dusty and free The arms that held him were known For his home He'd laid night his head pressed To a chest listening to the ghost In our bones In the kitchen rainy slipped his hand Between the back From a brown bag, pulled $500 dollar bills and stuck it in his coat's eye. Stood in the dark, at his mother's bed, brushed her hair and kissed her eyes. In the twilight, Randy walked the station, long streets of stone, through Pennsylvania and Ohio. His train drifted on, through the small towns of Indiana, the big dream. Lay his head back on the seat and Open Opened the towns, gave way to muddy fields of green Corn and cotton and in there's nothing in between Over the rutted hills of Oklahoma, the red sun slipped and was gone The moon rose and stripped the earth to its bone Springsteen prachtig nummer. We gaan het hebben over kunst. Maurits Cornelius Escher is de bekendste Nederlands grafisch kunstenaar van de 20e eeuw. Denk bijvoorbeeld aan het werk Belvedere, met die twee torentjes, weet u wel... waar we in eerste instantie een open gebouw met, met torentjes, zuilen zien... zie je als je nog eens wat beter kijkt dat er iets niet klopt. De zuil waarvan je denkt dat hij aan de achterkant van het gebouw zit, zit aan de voorkant. Of, of denk aan die nog bekendere zwarte en witte vogels die vloeiend in elkaar overgaan. Je kunt ze nooit tegelijkertijd zien, maar je weet dat ze er zijn. De vormen van de witte vogels worden opgevuld door de zwarte. Escher was een kunstenaar die in zijn werken niet vaak kleur gebruikt... en veel speelde met wiskunde en optische illusies. Hij zou zichzelf dan eigenlijk ook nooit een kunstenaar noemen. Afgelopen week is de documentaire Escher... het oneindige zoeken in première gegaan. Een film gemaakt door Robin Luns en Marijnke de Jong. Marijnke schreef het scenario voor de film... en ze hangt nu aan de lijn om te vertellen over deze bijzondere kunstenaar... Goedemorgen Marijken. Goedemorgen. Hadden wij nog geen documentaire over deze fantastische graficus? Uh, er was er eentje uit 1998, geloof ik. Dus ja. die is alweer even van een tijdje terug. Ja. Uh, en uh, er was een mooie gelegenheid om toch nog eens een keer meer weer aandacht aan Ashie te besteden. Iedereen die kent die man zijn werk, maar niemand weet eigenlijk precies wie, wie die zelf is en wat voor iemand het was. En daar gaat hij veel over. En en daar gaat veel meer over. Ja, we hebben in de tijd, uh, of in de tijd, we zijn er drie jaar mee bezig geweest. Ja. En uh, wat we gedaan hebben is. Uh, hij, hij blijkt heel veel geschreven te hebben: brieven, dagboeken, uh, lezingen gehouden. Uh, en die brieven en uh, dagboeken hebben we allemaal gescand. Ja. En uh, in. In die documentatie kwamen we in zin van hem tegen, die aan een Amerikaanse verzamelaar schreef toen er nog weer een keer eerder een film aan hem gemaakt werd. Eh, ja. hem gemaakt werd ergens in de jaren zestig en toen zeiden hij ja, eigenlijk is er maar één iemand die een goede film over mij kan maken, dat ben ik zelf. Ja, dat lijkt me echt een te voeten uit. Het was volgens mij niet een hele super sympathieke man. Wat voor een figuur komt er naar voren uit die brieven? Wel sympathiek. Jawel. Oh. <laughs> ja, ja. Nee, hij, hij heeft een naam. En dat was ook zo. Als hij echt aan het werk was... dan verstopte hij zich in zijn atelier. Ja. Hij had ook een hele grote tuin om zijn huis. Dan kon hij ook geen mensen gebruiken. Ook, uh, we hebben ook contact met zijn zonen gehad. Die vertelde dat als hij echt eenmaal bezig was... Uh, zijn atelier was heilige grond. Daar kwam hij niet in. Ja. Maar als hij eruit kwam... scheen hij ontzettend aardig en charmant te zijn. En, en heel grappig. En uit die brieven blijkt ook dat hij... Echt heel wel heel erg geïnteresseerd was in zijn familie en in zijn omgeving. En uh, we kwamen ook briefjes tegen Hij maakte heel graag zeereizen bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, en dan liefst met vrachtboten. En? en dan beschrijft hij die passagiers. Want hij, had dan ook, uh, ja, hij schreef ook over wat hij zag. Eigenlijk bijna net zo goed als hij tekende, denk ik. Ik wou zeggen, de mannen en, konden ook en, schrijven. Ja, ja, en leuk. Een gemankeerd schrijver, noemt mijn collega de Robin hem. Wow, Een <lacht> schrijver, en een ontzettend goede tekenaar en kunstenaar... en ja. graficus en ook een, een volgens mij een niet-onvriendinselijke wiskundige. Nou, hij, was, uh, hij zei zelf dat hij heel erg dom was in wiskunde. En op school haalde hij inderdaad hele slechte cijfers. Oh. En hij begreep er ook niet zoveel van. Ik denk ook dat dat klopt. Maar uh, hij, hij had in het wel een soort ja natuurlijk uh, talenten om, om dingen visueel weer te geven... waar andere mensen formules nodig, voor nodig hebben. Dus ja. hij snapte niet eigenlijk uh, de formules. Hij zag en het. de wiskundigen snapten niet dat hij de formules niet snapte. Hij zag het, maar die zagen in ja, ja, en hij was daarmee aan het, uh, ja, zoals hij zelf dat noemt... aan het prutsen en aan het uh, peuteren. En dan uh, ja, wat, wat hij eigenlijk wilde daarmee te filmen, ook het oneindige zoeken is uh, een soort oneindigheid vastleggen op het papier. Dingen die doorliepen, dingen die doorgingen. Uh, en dat liefst op het platte vlak. En dat is natuurlijk een redelijke uitdaging... want dat is een moeilijk begrip, oneindigheid. Uh, ja, uh, uh, zeker ja. Hoe hebben jullie de man, uh, Escher, die in de brieven naar voren komt... gesteld gegeven in de film? Uh, in de film zie je hem niet. Je hoort hem alleen. We hebben de alle, alle tekst uit de film, het hele scenario is opgebouwd... Uit, uit citaten van hemzelf, dus uit, uit de brieven. En omdat hij dus zoveel geschreven heeft... Uh, hij had zoon in het buitenland, dus die schreef hij iedere twee weken. Dat is later in zijn leven. Maar daarvoor, uh, als hij in Italië zit, want hij heeft hij heel lang gezeten... schreef hij ook aan, aan zijn vrienden en zo. Mm -hmm. uh, dus uh, hij beschrijft heel erg wat hij meemaakt. En omdat hij veel eens zijn eentje op stap was in, als hij in het buitenland was... Uh, merk je dat hij ook veel behoefte heeft om, om te vertellen... wat hij allemaal uh, beleeft en ziet en meemaakt. Ja. Dus we hadden ontzettend veel materiaal. En uh, ja, hij vertelt dus in feite zijn eigen verhaal. En, en, maar uh, uh, we zien een soort point of view, heet dat geloof ik... in televisietermen of in filmtermen. Uh, <laughs> ik ben geen filmer, maar <laughs> het zou kunnen. Maar je, wat je, je, je hoort hem vertellen... en eigenlijk kijk je als kijker met hem mee. Dus ja. je ziet wat hij waar hij over vertelt en wat hij beleeft en, en hoe hij denkt. En dat is natuurlijk voor zijn werk... hebben we ook animaties gebruikt om, om je mee te nemen als kijker... In, in, in, in hoe hij nadenkt en wat hij wil en wat hij zoekt. Ja. ja. Um, we zien in de documentaire ook uh, Graham Nash... van Crosby, Stills, Nash Young. Um, een groot fan was hij van, van Asher. Asher. Je zei het al even, hè? Asher was ook bij zijn leven al wereldberoemd. Um, heeft er ooit een ontmoeting plaatsgevonden tussen, tussen zo'n popster en Asher? Nou, Escher schrijft in zijn brieven dat hij steeds belaagd werd... door mensen die aan de deur kwamen en hem belden en hem lastig vielen en zo. Want daar werd die hele hippie-generatie inderdaad omarmd. En uh, Graham Nash heeft, uh, nou het was twee jaar geleden zo, een autobiografie gepubliceerd. En daar schreef hij in dat Escher echt letterlijk zijn leven had veranderd. Dus we dachten, dat is een mooi iemand om te bevestigen hoe die generatie hem omarmde. En toen we bij hem waren, toen vertelde hij, dat wist hij niet van tevoren... maar dat was wel heel grappig, dat hij een keer hier met, uh, ik geloof, de Hollies op tournee was. Dat uh, was een andere popgroep waar hij toen in zat. Ja. En toen dacht, nou, ik, ik, ik moet die Escher, die, die ga ik gewoon spreken. En hij had in telefoonboek gekeken. Escher, uh, Baar, nou ja, dat was er maar één. Dus ja. die, die, die, die had hem opgebeld. En hij uh, had hem ook aan de lijn gekregen. <laughs> Nou, ik wil u alleen maar even vertellen dat ik uh, u zo'n geweldige kunstenaar vind. En tot zijn stomme verbazing was het aan de andere kant van de lijn... eerst even stil geweest en had Escher een beetje knorrig gezegd... ik ben helemaal geen kunstenaar. En toen was Escher helemaal in de war. En hij had gezegd, oh, oh, oh, oh, wat bent u dan? Nou had Escher gezegd, ik ben een wiskundige. Ja, en en was, dat dus hadden... hij, was dat omdat hij van die, van die psychedelische uh, trippers af wilde... Of, of omdat hij zichzelf echt niet als kunstenaar zag? Nou, ik, ik denk dat het een beetje. Een, dat hij een, een beetje van hem af wilde. Gewoon dingen kort hield. Maar hij zag zichzelf ook. Uh, als, als, hij, als kunstenaar, als mensen dat tegen hem zeiden, had hij moeite mee, ja. Hij, hij noemde zich wel graag een graficus. Maar als kunstenaar. een, een kunstenaar was volgens hem iemand die. Uh, ja, echt mooie dingen maakte. die naar, naar schoonheid streefde. Want uh, zo was hij ook opgevoed, hè, met de oude Italianen en alles. Hij moest rust geven aan de ziel. En dat. Dat waren zijn prenten nou niet direct. Dus hij voelde zich ook bij zijn kunstboer. Dus niet zo heel erg thuis in die zin. Nee, maar terwijl we nu. Ik denk dat er veel mensen zullen zeggen, het met mij eens zullen zijn. als ik zeg: van, dat is best wel mooi. Veel dingen die niet maakte. en een lust voor het oog, toch? Ik vind wel, ja. Dat ben ik zo met u eens. Ja, ja precies. Ja. Um, uh, zien we dat ook nog in de documentaire? Die, nou ja, die toch. Uh, uh, zeg maar die, dat hij die zich als dilettant, als buitenbeentje. opstelde in de wereld van de kunst? Eh. Uh, daar komen wel een aantal citaten van langs, ja. Ook dat hij zich daar een beetje, ja, die een beetje eenzaam door voelt en dat hij zichzelf constant afvraagt. Je Kun je ook wel voorstellen als jij een hele print maakt met uh, visjes die naar het midden toe uh, kleiner worden of naar de rand toe en je en die hangt op een tentoonstelling tussen collega's die uh, landschappen maken of. Uh, nou, ja. zoiets. Dan, dan valt het natuurlijk wel op dat het heel ander werk is. Dus dat je dan afvraagt van hoor ik hier al thuis. Ja. Daar, daar heeft hij zich herhaaldelijk over uitgelaten, ja. Uh, is dat ook een kwestie van tijdgeest geweest? En zou dat nu uh, uh, misschien veel normaler gevonden worden? Uh, ja, eigenlijk denk ik wel eens het grappig is. Want hij had niks met abstracte kunst en zo. Hè. Hij was, vond het heel erg belangrijk dat je juist mensen... Uh, hielp hielp uh, met kijken of dat je dingen weergaf die uh, herkenbaar waren voor mensen en dat je daar en dat je dan een stap verder ging door te laten zien dat wat je zag eigenlijk helemaal niet kon. Wat u net ook beschreef, met die Belvedere. Ja. En eigenlijk gaf hij daarmee toch ook een soort abstract idee weer. Terwijl andere mensen dat uh, ook, ook bezig waren met een idee om dat weer te geven, alleen daar abstracte kunst van maken. Dus in in een soort van manier is hij wel een kind van zijn tijd... omdat hij ook met dat soort dingen als oneindigheid en dergelijke bezig is... en helemaal niet met uh, wat je direct buiten ziet. Alleen hij had die herkenbare wereld daarvoor nodig. Ik, ik zit ondertussen, nu het over oneindigheid gaat... Uh, en dat is een bijzondere ervaring uh, op dit uur voor mij... naar een oneindige uh, uh, presentatie van zijn werk te kijken op een website... die door de NTR is gemaakt, uh, speciaal voor ja. deze documentaire. Heb jij het al gezien? Uh, ik heb er een paar proeven van gezien ja. En dat wordt volgens mij heel erg spannend. Het is wonderschoon. Uh, ja, het, uh, dat is leuk. Ze hebben de metamorfose uitgekozen als een soort uitgangspunt. Daar kan je als kijker ook helemaal inkruipen. En uh, het is een heel mooi werk om, als je het, als je het over Escher wil hebben... om uh, met hem terug te kijken naar uh, zijn periode in Italië. Want in die metamorfose verwerkt hij herinneringen aan die tijd. Ja. Maar je ziet ook dat er allerlei werk uh, al aankomt wat hij later maakte. Zoals de, die vogels die uh, die ook net beschreef. Ja, die, die uh, zwart-witte vogels, ja. ja. Ja. Maar ook kleur, ook werk uh, wat, ik, wat hij in kleur gemaakt heeft. Dat, is, dat vond ik bijzonder om te zien. Dat kent ik nog niet. Ja, hij, had, uh, hij werkte veel natuurlijk in zwart-wit omdat hij gewoon graficus was. Ja. En, en dan, dan kom je daar gauw op uit. Maar hij had op een gegeven moment toch ook echt kleur nodig. om, want uh, Als jij dingen wil weergeven... Die een oneindigheid hebben en heeft bijvoorbeeld. Hij was zelf helemaal enthousiast over een print die cirkellimiet heet, mm -hmm. die uh, ook erin voorkomt. En dan had hij gewoon drie, minstens drie kleuren nodig om, uh, om zijn motieven duidelijk te maken. En dan, uh, dan, dan was hij van kleur helemaal niet uh, afkerig. Nee. En dat, uh, ook voor die vlakvullingen heeft hij dat gewoon nodig op een gegeven moment. Um, in een half minuut, wat moeten jonge mensen nu van Escher... Weten? Wat moeten ze meenemen ervan? Want deze plaatjes, je, je kan, het lijkt haast wel alsof je ze heel makkelijk in de computer hebt gemaakt. Escher heeft dit allemaal met een pennetje getekend en zelf ontworpen. Wat moeten jongeren um, van Escher volgens jou uh, leren? Ik denk uh, leren kijken uh, en, en, en jezelf verwonderen. En in de website hangt ook een uh, interactief stuk een metamorfose machine. En dan kan je zelf net gaan spelen... als Escher dat deed. Ja, Hij deed dat met ruitjes, papier en eindeloos zoeken. Ja. En nu heb je computers... die kunnen je daarbij helpen. Maar dan kan je je creativiteit helemaal op losvieren. Uh, op potvieren. <laughs> en uh, ik geloof dat er ook plannen zijn... om een soort... Uh, ja, wereldmetamorfose te maken... waar iedereen uh, een stukje van de dingen die hij maakt... Uh, erbij kan, uh, kan laden. Dat je uiteindelijk een soort... Hele lange digitale metamorfose krijgt. Uh, en ja, ik denk dat wat Escher ook vooral wilde was uh, speels zijn hè? Je geest laten plezier laten beleven aan dingen. En, en, en goed kijken hoe, hoe vogels en vissen in elkaar passen. En, We gaan het uh, allemaal doen. Vanaf uh, ja. aanstaande vrijdag, 12 uur, heb ik gehoord, staat de website online. Uh, dat is de website, ik noem hem even Escher. Uh, NTR.nl. Vrijdag om 12 uur dus. De film is overal in de bioscoop te zien. Hartelijk dank voor dit gesprek. Veel plezier bij, uh, bij het vertonen van die film. En uh, dankjewel, Marenke. Uh, Oké, okay, geen dank. Met dit gesprek zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Focus. Vier uur Focus zit erop. Wilt u de gesprekken terugluisteren? Dat kan. Ga naar NPO Radio 1. She's... Over Asher en het oneindige zoeken was nog niet helemaal de, het einde van, uh, van deze uitzending. Uh, All Right Now van Free was het einde van deze uitzending. Vier uur, focus zit erop. Wilt u de gesprekken van de afgelopen uren terugluisteren? Dat kan natuurlijk. U gaat naar nporadio1.nl-radiofocus. Volgende week zijn we er weer. En dan met presentatrice Evelien van Rijswijk. Zij onderzoekt onder andere hoeveel de beste vriend van de mens, de hond op de mens lijkt. Want door de eeuwen heen zijn hond en baas steeds meer op elkaar gaan lijken. Wist u dat honden gaan gapen als mensen dat doen? Er zijn zelfs honden met symptomen van een depressie en ADHD. En oude honden kunnen dement raken. Ook nemen we u mee naar het BIDKL. Dat moet wel over defensie gaan, zo'n afkorting. Uh, met vier leden is het de kleine e kleinste eenheid van de Koninklijke Landmacht. De leden combineren archeologie antropologie en militaire geschiedenis... om tot een positieve identificatie te komen... van zeker 4.500 vermiste soldaten uit de Tweede Wereldoorlog... die op Nederlands grondgebied liggen. Dat en nog veel meer volgende week in Radio Focus. Nu het Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg en Elisabeth Steens. Dank voor het luisteren. NTO Radio 1